Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van de NOS op 3. Het kabinet wil snel een deel van de asielwet intrekken. Daarmee wordt het veel makkelijker om de asielstroom te beperken... want de Tweede Kamer en Eerste Kamer hoeven er dan niet eerst over te stemmen. Het kabinet wil onder meer gezinshereniging verder inperken. Het staat allemaal in het regeerprogramma dat premier Schoof morgen presenteert. Bronnen hebben het al aan de NOS verteld. Het kabinet gaat ook aan de Europese Unie vragen of op asielgebied een uitzondering gemaakt kan worden voor Nederland. Asielminister Faber wil ook meer toezicht bij de grenzen en werkt al langere tijd aan een asielcrisiswet. En daarmee kan het kabinet nog meer doen om de instroom van asielzoekers terug te dringen. Op de Zwarte Zee is vannacht een Oekraïns graanschip aangevallen. Waarschijnlijk met een Russische raket. Het schip was op weg naar Egypte. Je hoort correspondent Christian Pauwen. Na de ontmoeting met Poetin concludeerde Orbán wel... dat vrede of een wapenstilstand vooralsnog ver te zoeken zijn. Ook omdat natuurlijk duidelijk is dat Kiev pas met Rusland wil praten... wanneer Rusland zich heeft teruggetrokken van Oekraïns grondgebied. Ook wel opvallend was dat Orbán zijn... ...worden zo koos dat hij eigenlijk niet benoemde wie nou verantwoordelijk was voor die oorlog. Het is de eerste aanval op zo'n schip sinds Rusland vorig jaar uit de Graandeal stapte. Een veilige vaarroute voor graanschepen uit Oekraïne was onderdeel van die deal... In Engeland is de Britse staatssecretaris voor criminaliteitsbestrijding tijdens een toespraak voor politieagenten bestolen. Ze hield een toespraak over winkeldiefstal en na afloop was haar handtas weg. De politie heeft een man van 56 opgepakt, maar die is op borgtocht ook gelijk weer vrijgelaten. En over een tijdje is het misschien mogelijk om met een zelfvarende boot de Waddenzee over te steken. De komende drie jaar werken meerdere bedrijven in Nederland en Duitsland samen om dat mogelijk te maken. Niet iedereen is daar blij mee. De Waddenzee is een moeilijk bevaarbaar gebied, vertelt dit Friese statenlid eerder al. De morfologie van het gebied verandert steeds. Daar wordt continu wel onderzoek naar gedaan. Het is een druk bevaarbaar gebied, vooral zomers. Dat kunnen we hier ook zien. Heel veel recreatievaart, maar ook andere beroepsvaart dan de veerdiensten... Ja, het is UNESCO-werelderfgoed. UNESCO Vandaag start het experiment officieel. De eerste fase bestaat vooral uit informatie verzamelen. Vanaf volgend voorjaar gaat er een klein testschip varen met een AI-kapitein aan het roer. Het weer dan vooral langs de kust nog zware buien met kans op hagel en onweer. Morgen begint met buitjes hier en daar. Later droogt het op en dan wordt het uiteindelijk een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Maar uh, hebben jullie ergens in Duin gezeten of zo... dat jullie zo vroeg zijn gekomen? Want Lisetta Vierma maakte er een uh, mooie middag uit van uh, in dat opzicht. Dus misschien lijken jullie ook in dat opzicht daarop... dat je, dat je denkt van nou, Zandvoort, leuk. Gaan we even een duin in of het strand even uh, bekijken. En Dat ja. je daarom uh, uh, al voor zeven voor de deur staat. Dus. Ja, uh, was het maar zo'n feest. We zijn gewoon uh, hardwerk, ah, het wordt veel match, ja. hardwerkende mannen. Hardwerkende en, uh, mannen. We zijn gelijk uit werk, uh, hebben we een, een huurautootje gepakt. En, uh, Huurauto nogal. Ja, ja. Huurauto. Ja. Goed. Huurauto. En ik rijd dan natuurlijk. Ja. Want, uh, ik kan veel <laughs> even lekker achterover lopen even lekker chillen. Ja. Nee, ik, heb, ik heb bewust mijn rijbewijs niet. Zodat zo nee? nee? ik, ik altijd kan rijden. Kan rijden ja. Ja. Heel veel <laughs> is dat ook. Ja. Maar uh, gaat uh, rijden en muziek luisteren dan ook samen? Absoluut. En over muziek praten? Het gaat bijna niet zonder eigenlijk. Nee. nee.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 Uh, Phil Mats en Flores. We gaan ze nog terugzien. Want het is vandaag 12 september. Maar dan heten ze ineens Bram en Flores. En heten ze Jong van Wassen. Dus uh, ja, want dat zijn dezelfde twee heren. Uh, maar het, er zit een weges, wezenlijk verschil. Het is compleet anders. Inderdaad. Ja, ja um, ik begin even een beetje buurman, Flores. Want, uh, want daar draait het eigenlijk om. In, in de hoedanigheid van Phil Mats. Want hoe zit dat? Want uh, er zitten duidelijke uh, verschillen in. Dat heb je ja. ook.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 Dus Gespleten persoonlijkheid? Of, of, uh, nee, gewoon een enorm ego. <laughs> ja. dus dit is Hoe ga je beetje... daar nou mee om? Want... Uh, volgen. Ja. Ja, ja, ja, ja, er kan er maar één met zo'n groot ego Ja, ja. ja oké. Okay, nou. Goed, maar ga door, uh, die twee nee, ego's. Ja. Filmet is eigenlijk uh, het is mijn eigen muziek. Dus ik produceer ook het groot, uh, grootste gedeelte zelf van de mm -hmm. muziek. En eigenlijk de, de splitsing is een beetje ontstaan... omdat ik zelf heel erg van hip hop hou... Mm -hmm. En uh, ik, ik ken Floris inmiddels al tien jaar. We zijn al tien jaar lang uh, uh, goede, beste maatjes. Ja. En um, ja, vanuit vroeger eigenlijk, hij luisterde nooit naar hip-hop. Hij luisterde meer naar uh, live muziek, zeg maar, meer bandmuziek. Ja. Uh, ook wel een beetje dubstep hier en Bandmuziek, ja. Uh, ja, dat kan je waarschijnlijk <laughs> zelf beter uitleggen. Maar ik, ik luister naar hip-hop, ik wou hip-hop maken. En ik, ik wou altijd wel ook muziek met Floris maken. Maar ja, onze muzieksmaken maken waren gewoon heel verschillend. Hm.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 Ja, welke van mijn twee ego's zit me het meest in de weg? Ja. Um... ja ik weet niet. Ja, ik, ik, ja? Ze zitten me beide niet in de weg. Nee, maar, nee maar ik maar het eerlijk. Nou, laat ik hem dan anders stellen. <laughs> maar wel, met welke van de twee ego's heb je het meest op? Mm, dus, wel, dat welke, is een gewetensvraag. Maar dat is ook nog steeds een verduivraag hoor. Moet ik dan is, kiezen tussen veel mensen en jong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 Omrijden om, er om te gaan met ja. het enorme ego. Ja. En um, ja, dat gaat hartstikke goed. Nou, rij jij dus. Maar als jij dus ja. naar, naar de studio rijdt, dan uh, ga je niet met een omweg. Want dan wordt hij. Uh, hij zegt: uh, Streed on en uh, geen afslagen nemen. Nee, klopt. Ja. Klopt. Ja, absoluut. Ja. En is dat muzikaal gesproken ook zo? Of niet? Um, dat is bij jong Volwassen anders dan bij Phil mm -hmm. Want Phil uh, Metz is. Um,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 En een, een drumkit. Ja. Heb je je ouders helemaal je kop, ja, uh, koppen helemaal uh, rauw lopen zitten of wat? Die hebben heel wijs een elektrisch drumstel aangeschaft, Au. waar je een mooie koptelefoon op kan oh. zetten. Oh. <laughs> ja. uh, nee, ik heb wel akoestische gehad en uh, toen, uh, dat was wel communiceren met de buren et cetera. Ja. Toch wel? Ja, toch ja. wel. <laughs> dus niet midden in de nacht dat uh, Floris nee, op een gegeven moment de drumstokjes nee, dat ging hoor pakken je echt vier wijken verder uh, hoor je dat <laughs> nog? Ja niet heel veel gezeik mee gehad nee. door. Uh, dan even weer naar uh, veel terug, want ja uh, die uh, uh, instrumentarium die Floris beschrijft, heb jij iets met uh, muziekinstrumenten of? Mm, ja, ik zeg altijd, ik speel laptop. Ik, uh, Spe laptop, ja, dat is ook ja, een, ja ik, ik produceer, dus, tijd, dus ik, uh, ja. ik kan zelf geen instrumenten spelen, maar ik kan wel alles maken, zeg maar. Hm. Ik zou wel een, een pianopartij partij kunnen maken, kunnen hm. schrijven, zeg maar.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 bij die dageditie denk ik, vrek, hij is wel wat completer geworden. Dus daar leidde ik eigenlijk het af dat je daar wel serieus werk van had gemaakt. Om je horizon een beetje te verbreden. Ja, Was je daar toen nou al eigenlijk al mee bezig? Ja, en daar moet ik ook uh, absoluut Floris en uh, onze pianist uh, Sam, die er nu niet is, maar die zit nu lekker in Portugal, die... Uh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 spooky song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 Aha. Uh, ja. nog, nog iets bijzonders, want uh, ik noemde ja. uh, ene Dolly Tempirik. maar ja. daar zit uh, iemand bij die uh, ja. daar behoorlijk uh, ja, een familie van deze Dolly Tempirek is... en dat is de dochter. Lieve Lea. Ja? Lea ja. ja. Want uh, die is er ook op te horen, geloof ik. Zeker, maar ook op, een, ook op mijn eerste uh, album... Mm -hmm. uh, Paradise in the Ghetto van 2000, uh, 2017... Mm -hmm.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 Um, uh, ja, Facebook, Instagram en ik heb ook mijn, uh, mijn eigen mijn website. En dat is uh, davidblinko.com Duidelijke verhaal. We gaan hem uh, laten horen. Hier is uh, David Blinko met Close to Home.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 kleurig geel je de laatste tijd wil die haat vermijden dus laat je mij voor een jaartje reizen. Sorry schat, sorry brooski ben ik weg. Heb het hier niet best slecht, maar we rennen van de stress die me verpest. Hoos best, Meestal is het thuis best, maar ik moet soms, soms toch, toch even, even zuid naar plekken waar ik uitrest Nooit tevreden met de zes en wereld die je uittest, moet ik soms toch even spijbelen en vluchten uit les. Starend door de ruit, verder over grenzen en rivieren waar we ons verlies vergeten en successen kunnen vieren.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 mijn schoenen zijn versleten als je goed kijkt. Wie op zoek blijft, die voelt altijd groeit pijn om te worden wat het moet zijn. Besluit dus je niet bedriegen als het zoet lijkt. De schoenen zijn versleten als je goed kijkt. Wie op zoek blijft, voelt altijd groeit pijn.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 time